De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen wordt beschuldigd van plagiaat. In een toespraak tot haar achterban heeft ze letterlijke citaten gebruikt uit een speech van François Fillon, de centrumrechtse kandidaat, die in de eerste ronde werd verslagen. Een woordvoerder van de leider van het Front National spreekt van een knipoog. Volgens de medewerkers van Le Pen was de toespraak bedoeld om het debat uit te lokken. Le Pen neemt het zondag op tegen de sociaal-liberaal Macron, die nog ver voor ligt in de peilingen. Nederlandse F-16's hebben de laatste vier maanden... tien Russische toestellen onderschept boven de Baltische staten. In alle gevallen liep het goed af en verlieten de Russen het gebied. Nederland heeft de afgelopen maanden meegedaan aan de NAVO-missie in Litouwen. Die is bedoeld om de Baltische staten te beschermen tegen Russische dreiging. Een fusie tussen Axel, het moederbedrijf van fietsmerken als Sparta en Batavus, en handelshuis Pon gaat niet door... Axel laat vanochtend weten niet verder te willen praten over het overnamevoorstel van Pon. Axel vindt het bod dat Pon op tafel heeft gelegd te laag. Door de overname zou het grootste fietsenbedrijf ter wereld ontstaan. Pon zegt in een persbericht verrast te zijn door de afwijzing. Het weer, vooral in het noordoosten en oosten, af en toe regen. Later vandaag ook buien, in het westen en zuidwesten. De zon laat zich maar af en toe zien en het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Hilversum Noord en de afwit Bunschoot een 9 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met drie auto's. Bij de afwit Bunschoot is de linkerrijst ook dicht. Je kunt ook het beste bij Knoop het Eemnes omrijden via Utrecht over de A27 en de A28. Tot zover de verkeersinformatie.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 We treffen elkaar even na 4 uur op de zondagmiddag.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 We'll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 571-3888. Maar kijk ook even op de website: www.dierhuiskennemaland.nl. Want ook Japi verdient een thuis. Zo is dat. Japi moet een eigen huis hebben. Een plek onder de zon. Hier is het goede doel. En uh, René Vrogen natuurlijk.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 iemand in de buurt die van me houden koop. Of wou ik dat ik net iets pakken, iets pakkers simpelweg gelukkig was? Een eigen huis, een plek onder de zon.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 Dat is dus goed ook nieuws. Ook A.O. Den Haag volgend jaar in de Eredivisie. Goed nieuws voor de Dan nee, moet ik eigenlijk o, o Den Haag erachteraan draaien. Maar ja, die had ik net niet staan. Ik wist even niet dat je dikberding ging doen, uh, Albert Jan. Goed, die hou je nog wel even te goed aan, hè? O, o Den Haag, mooie stad achter de duinen. Zes over alle vijf, Zandvoort op zondag. Met nu Polle Abdol. hier is ze nog een keertje met Straight Up. 106.9 FM, kabel 104.5 uh, via internet www.zv-live.nl via onze ZTV-Sofort-app. En sinds kort ook via DAB+. Ga daarvoor naar kanaal 5C in grote regio Zoforts. In a windmill in old Amsterdam. A windmill with a mouse in, and he wasn't browsing. He sang every morning how lucky I am.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 little mouse with clogs on. Well, I declare going clip, clip, clip up on the stair. Oh, yeah. The daughters got married and so did the sons. The windmill had Christmas when no one was listening. They all sang in chorus. How lucky we am living in a windmill in old Amsterdam. I saw a mouse. Well,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 Dat zijn goede berichten. We gaan op naar het uh, gedicht van de dag met Merillion. Hier is Kaylee. Echt een rockbalance. De single van Marillion en Kelly. De zondagmiddag van CFM uh, en van Kelly gaan we over naar het gedicht van de dag. Ben heel benieuwd. Koningsdag 2017. Onze koning wordt 50. En wij vieren dat.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 Ready for your journey, one direction, reaching high, the feeling of the spirit, always present as you climb, one direction, one vibration, that's the message, let us try.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 'Cause you. Duis van Quincy en Verlangen. Het zit er inmiddels alweer op Albert Tijd is er weer voorbij. Je hebt een spierpijn, jongen. Ja, ik vond altijd gesport, hè? Daar krijg je spierpijn van. Ja, dan moet ik straks nog 2 nog keer 45. 2 keer 45 met dit voetbal. En vanavond liefhebbers.